56 Henry, 56 Henry, roep op, post Shalmira, over. Hier, post Shalmira, alles goed, nee? Over. Ja, uitstekend. Ik heb zojuist penicilline gedropt op post Chandia. Hoeft er niet te landen. Uh, zijn er verder nog boodschappen binnengekomen? Over. Ja, post Macuma wilde graag weten hoeveel dragers er op het landingsterrein nodig zijn voor de vracht. Over. Aan twee dragers heb ik meer dan genoeg.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 Een bruggehoofd in het oerwoud. Een hoorspelserie naar een historisch gegeven. Vanavond hoort u het eerste deel, wel en weer rondom een zendingspost in Ecuador.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 Hoeveel meters zouden we vandaag afgelegd hebben, dacht je, Jim? Ik heb eerlijk gezegd geen idee, maar dat het kan het niet geweest zijn. Nee. Ik denk gemiddeld zo'n 2,5, 3 kilometer per uur. Dus een kilometer of 20. Hoe voel je hier? Oh, Als ik de blaar aan mijn voeten en mijn handen eventjes vergeten. Ook niet denk aan die 3000 insectenbeten die ik vast wel opgelopen heb. Dat voel ik haar uitstekend. Ja? Die insecten vind ik ook het ergste. hier nou, in de tent gelukkig geen last van. Ik begrijp overigens niet waarom die dokter Tipmark is afgekeurd. Wat kan die man sjouwen? Nou, als je het mij vraagt is hij nog zo fris als een hondje. Hm. Zo, de dragers zijn nu ook behoorlijk ondergebracht. En hoe staat het met de koffie? Het water raakt al bijna aan de kook. Mooi zo. Een pad en een stokje door het oerwoud is leuk, maar.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 Boeto, handig. Hallo, hier post Chamera, Post Chamera, We roepen op Post uh, De radio doet het, Jim. Uh, waar is dokter Titmark nou? Doe me niet zo zenuwachtig. Ik kan er wel niet tot tien tellen, maar ik weet wel met de radio om te gaan. Hallo, hier post Chamera, Post Chandia, graag. Over. Hier Post Chandia, over. Dokter Titmark, over. Nee, Mark, je spreekt bij Jim Elliott. Dokter Titmark kan ik op het ogenblik niet bereiken. Over. Hoe is het weer bij jullie? Over.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 Zeg Piet, heb je het gehoord? Ja, ja, maar waar moeten we mee beginnen om vast te zetten? Mensen, we krijgen weer. De Indianen hebben me gewaarschuwd. Ik had zojuist radiocontact met Maart Steen. Zij waarschuwde ons ook al. Ja, vooruit alle beschikbare krachten op te rommelen. Alles zoveel mogelijk vastzorgen. En alles wat los zit, naar midden. Kiputa, Aristo! Kiputa, Aristo! Aristo, Aristo! Ik ben er Pak je doel aan, Piet, Zet hem maar even binnen. Vergeet vooral die gereedschapsbak niet. Zeg hem. Wat een noodweer. Je kunt je buiten niet even staan staande houden. Waar is het zo'n blind, Mark? Ik weet het niet. Ik heb hem niet meer gezien. Het is een blind hoog, Jim. Hier is bijna tegen de zand. Kom er naar buiten! Het water spullen! Dat De rivier! Wat moeten we doen hier? Met trouw? Met een trouw! Dat vind je zelf los de boom! Maar aastje! Aastje! Ja. down the whole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 Aan de barometerstand hebben we wel gezien dat het ergens dadelijk gesproken moet hebben... ...maar hier hebben we nergens wat van gehad. Hoe dat zo, over? Er heeft een orkaan over het oerwoud geraast. Het heeft hier op Chalmera wel erg omweerd... ...maar het centrum van het noodweer is langs ons heen gegaan. Maar volgens de weerkundige dienst kan Post Shandia wel in het centrum gelegen hebben. En nu krijg ik geen radiocontact meer met Chandia. Is neet bij jullie, over? Nee, neet is daar het vliegtuig.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 hem, Mark. Krijg ik contact met Nate, dan roept hij je ogenblikkelijk op. Wat een toestand. En wat een pijn hè. Chai bhuta tu sabada. Sito, baydoma doma, sito. Wat zei, bij doma? Dat we de Heer moeten danken dat we nog leven...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 Heb je contact gehad met Postma Makuma, over? Nee, <laughs> mijn luister eerst is goed, maar.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 Ik zou nog maar even blijven proberen als ik jou was. En roep mij op als je binnen een uur nog geen contact hebt gehad. Misschien kunnen we dan iemand in Tena bereiken. Over. Goed, Nate. Ik blijf proberen en hou jou op de hoogte. Over en sluiten. Hier, post Chandia. Post Chandia, roep op post Chalmia Over. Ben jij daar, Jim? Alles goed bij jullie? Over? In zoverre, we hebben allemaal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 Begrepen Jim, ik zal het dadelijk met Nate en met de andere zendingsposten bespreken. Over? Dat heb ik regelmatig. Waar kan ik die Ed McCully bereiken over... Publikkelijk overal voor aan het werk. Over en sluiten maar.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 Ik hoor. Een vliegtuig? Wat? wat? Hoera! Het is feest! Hallo? Nee! Hallo! Nee! Hef, Ben! Hef het is een wat? We moeten naar de radio duwen. Ja. Hallo, Nee. Ben je daar? Over. Natuurlijk ben ik daar. De... Zeg, wat is dat voor een bende bij jullie? Over. Een bende? Hoe bedoel je? Over.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 Die mensen, nee, heel duidelijk. Eén, twee, en, en, en nog één. Ik zie ze heel duidelijk. Die hutten zijn bewoond. Nee, we hebben ze ontdekt, onze vrienden uit de oertijd.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 Als ik eerlijk ben, dan moet ik zeggen ja. Vooral door die laatste waarschuwing van Maart. We hebben ruimschoots benzine, Jim, geloof me. Ja, omdat die reserve, denk ik, het is wat het deed. Maar als die om de een of andere reden niet had gefunctioneerd, wat dan? Daar had ik al rekening mee gehouden. Ik zou altijd tenen aan op bereikt hebben. We hebben hier op Chalmira...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 om toch rechtstreeks, dus via de begaande grond... contact met de Auca's zien te krijgen. Hij had het over een sterk huis, Bestand tegen hun lansen... en met een grote omheining eromheen. Nu is er aan de bovenloop van de Rio Coralé een verlaten Shell-nederzetting die er nog heel goed bij ligt. Ik bedoel... kamp Arayuno.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 Ik ga wel trusten, mister. Trusten. Marilou. Mm -hmm. Ik hou van je. En ik van jou, schat. Zo, we gaan nu landen.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 Ach, wat schattig. Zoet, hè? Hierop stelt zij zich voor. Ze heet Dayuma. Ik Dayuma, zegt ze. Bittimiti punimupa. Bittimiti punimupa. pa. Hm? Bittini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 Hasi Dayuma... ...havum irimi. Hasi Dayuma... ...havum irimi. Hasi Jim... ...havum irimi... ...dat wil zeggen, ik heet Jim. Op het bandje zegt zij, ik heet Dayuma. Hoe heet jij? Goed werk, Jim. Ha, ik, ik vind het geweldig dat we het nou. hebben, mensen. Dit maakt het eerste contact nog veel gemakkelijker voor ons. Ja, natuurlijk.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 dan moeten wij de Aukas ook de kans geven hierop te reageren. Maar Aradjuno moet dan wel zo goed mogelijk beveiligd worden. Als Ed en Marilou op Aradjuno goed gesetteld zijn... voeren we de eerste geschenkroeping uit. Nou, en dan... Ja, dan moeten we eerst maar eens bekijken. Hier de 56 Henry. De 56 Henry roept op post Shelmira over...